Vroeg ik mezelf af, bent u echt wel eens tot de prijs dat God really heeft paid voor our life? Ben je echt wel eens tot die overtuiging gekomen wat het God gekost heeft? Ik hield het glas en ik keek in mijn hart. And I just asked myself, Jacob? En ik vroeg mezelf, Jacob. Have you come to the fullness of this realization of the price I paid for you? Ben jij al gekomen tot de realisatie van wat de prijs is geweest die ik voor jou betaald heb? The demand which really I have over your life. De het het gebod wat ik nu van je vraag over je leven. And every right I have to just ask for your life to be given to me totally en alle rechten die ik daarom heb over jouw leven. And all I could just say, Lord help me to just really be the man you so much want me to be. En ik zei Heer, help mij om de man te zijn die u wil dat ik zijn zal. And I couldn't help it but to remember a real story that took place in Jerusalem many years ago. En ik kon er niet ik kon ik moest opeens aan een Iets denken wat jaren geleden gebeurd is in Jeruzalem. I was in one of my days having a really um outreach, reaching out to Israelis. That's no, okay. I'm okay. No, that's fine. You see me there? Well? Okay, okay. Ah, you brought it already. I have, a, I feel like a David next to. Oh, yes. You go up. You go up, brother. Oh, I go down. No, I, I really I don't feel good. <laughs> you you see me back there, don't you? No, Johan, what is this? I don't I can't. Ah. Hetsy, hetsy. There we go. 50-50. This is this is amazing. <laughs> oh. Oh, if we only learn that we should only decrease, that he might increase. Als we maar mogen leren dat wij minder worden, zodat hij meer kan worden. But then, what will happen to my Bible? Ja, maar wat gebeurt er dan nou <laughs> met mijn Bijbel? Ik kan niet meer bij mijn Bijbel. Oh, niet <laughs> I need now, I need something here to raise up my Bible. <laughs> This is a very serious story I had for you. Ik had een heel serieus verhaal voor u And we got into a of en we mood Nu zijn we heerlijk even losgekomen met een lach. And it's it's okay, you know, serious things can go with laughter. Het is oké okay om heerlijk af en toe te lachen. De Heer had humor in Jezus had ook ontzettend veel humor met zijn wandeling met de discipelen. But back to my story. Maar terug naar mijn verhaal. Here I am in Jerusalem and sharing out the gospel with people and I ran into a young handsome Israeli soldier. Hier ben ik. Ik deel het evangelie met uh, de jonge Israëliërs en opeens kom ik een soldaat tegen die er uh, goed uitzag. Uh, a religious soldier, no religious black dress but with this knitted yamaks. Een religieuze soldaat met een Kiepen op zijn hoofd. I can, I still his eyes. Ik herinner nog mij. Zijn groene ogen. Husky. Handsome. Young. Serious man. Jong. Serieus. And ge gespierd. In 20 minuten. I really spelled before him. The entire gospel. From the Old Testament. To the New Testament. In 20 minuten. Kreeg het voor elkaar. Om hem het volledige evangelie uit te leggen. Vanuit het, de Tanach. Naar het Nieuwe Testament. And him really understand his need for the sacrifice, for the forgiveness which God has provided in Yeshua. En opeens zag hij het ook het, het ontzettend belangrijke van de offers die vervuld zijn in de Heer Jezus, Yeshua. And he was very unusual because he was an Israeli who did not disturb me while I shared the gospel with him. He was anders als de Israelis, want hij liet mij He was hanging on every word that came out of my mouth. Hij hing aan ieder woord dat uit mijn mond kwam. For one thing, he was shocked to see a secular-looking man quoting for him scriptures from heart, all those prophetic uh, prophecies by heart. Hij was ontzettend verrast omdat hij een niet-religieuze Joodse man zag die het woord van God uit zijn hoofd aan hem quoteerde. And when I finished painting before him a glorious picture of Yeshua the ultimate sacrifice who brought an end to all the sacrifices, en toen ik hem het, het schilderij voor hield dat de Heer Jezus de vervulling is van al die offeranden, he looked right into my eyes. Keek hij recht in mijn ogen en he asked me, "Do you know?" De woord Korban, which means sacrifice, wat het really means in Hebrew, en wat is behind the word Korban? Weet jij wat het woord Korban of offer precies betekent? Ik vraag hem, please explain me, tell me what you really want to say. Uh, uh, nu is het jouw beurt, vertel me precies wat je wil zeggen. So he said: Korban comes from the word Karev, come Korban, dat komt van het woord karef kom dichterbij. There is nothing more important to me in my everyday life to live my life near God in the presence of my God. Er is niets belangrijker in mijn leven dan dicht bij mijn Heer te leven. You know what, what else mean the word korban and from where what derive from this word? Weet je wat hoe het woord korban nog meer wat het woord korban nog meer betekent? Krav. Krav. Meen, fight. Vecht, fight. In uh, other word, he looks again into my eyes, and he says, for me to live my life near my God, in his very presence, I have to put a fight every day. To kill within me everything that stands between me and God. Amen. <laughs> Iedere dag heb ik ook een gevecht met mijzelf zodat ik dicht bij de Heer mag leven. You know what, what else is in the word korban? Weet je wat er nog meer in het woord korban? Kravaim. Kravaim. Kravaim. That is the kishke, the very inner personality of a man. Dat is the inner man, De innerlijke man. Dat zit ook in dat woord korban. When, when, when Yeshua said, out of your belly will really flow rivers of living water, that's what it really means. Als de Heer Jezus zegt uit uw innerlijk zullen stromen rivieren van levend water, dat betekent dat woord ook. Now, There is nothing more important for me to live my life in the presence of God. Er is voor mij niets belangrijker dan mijn leven te leven in de aanwezigheid van mijn Heer. And I need to fight a good fight and take into the altar everything that stands between me and God. En ik moet iedere dag uh, mijn hele wezen op het alter leggen om zo dicht mogelijk bij God te leven. In really in God. Zodat van binnenuit ik in de aanwezigheid van mijn Heer leef. Again, he looks me straight the eyes. Hij kijkt me recht aan. I never forget this moment. Ik vergeet zulke momenten nooit meer. And he tells me in the light of what you're telling me here, In het licht van wat jij mij nu net verteld hebt that there is one person who paid the whole price for me dat er één persoon is die de volledige prijs betaald heeft. I'm afraid if I believe you. Ik ben bang als ik jou werkelijk geloof. I will no longer fight a good fight. Dat ik niet langer de goede strijd zal strijden. I will never I will, ne I will no longer really fight a fight to kill anything within me that stand between me and God if someone He. did it all for me. Als iemand alles voor mij betaald heeft ben ik bang dat ik dat gevecht met mezelf niet meer aanga. I have to fight myself the good fight. Ik moet zelf die goede strijd strijden. If, and he looked me into the eyes and said, If I believe what you're telling me, I will finish with my race. Als ik geloof wat jij me zegt, dan is mijn wedloop geëindigd. And he didn't give me a chance to say one word to him. En hij gaf me geen kans om nog één woord tegen hem te spreken. He and he goes away. Hij draaide zich om en hij liep weg. And I wanted to scream. Ik wilde gillen. Wait a minute! Wait a minute! Wacht even, wacht even. If you only the Holy Spirit, als je alleen maar de Heilige Geest ontvangt. If you only allow Jesus into your life, als je Als je Yeshua, de Heer Jezus in je hart aanvaardt. Zul je een beter gevecht vinden. Dan zul je een betere wedloop lopen. And then I just begin to my head. En toen begon ik aan mijn, mijn, mijn uh, hoofdje te krabbelen. I did not shout. Ik heb niet gegild. I didn't call him. Ik heb hem niet teruggeroepen. Ik just had een quick look in de spirit about Messiah. En toen keek ik terug in mijn eigen leven en in het leven van het lichaam van Yeshua, de Messias. En toen vroeg ik me af, hoeveel van ons strijden echt de strijd om in de aanwezigheid van God te leven. Have we to take the grace of, God for of hebben we ons getraind om de genade van God uh, voor gewoon te houden? Thank you Lord for the blood and thank you Lord for your body. Dank u, Heer, voor uw kostbaar, dierbaar bloed, en dank u, Heer, voor uw waardevol lichaam. For the light that you've given us. Voor het licht wat U ons geschonken hebt. En laten we niet mensen zijn die Gods genade uh, goedkoop zien. En laten we ook reageren. Op datgene wat God van ons verlangt en verwacht. And most of all that we recognize and realize the the intention of the heart of God at this hour of history, his intention. Oh ja. En laten we ook nadenken over de intenties van het hart van God voor een tijd zoals deze waar we nu in leven. And I, I really hope that tonight I'll be able to just convey to you the intention of the heart of God at this hour of history. Het is mijn grote verlangen. Om iets van, de heer, van het hart van de heren aan u, aan jullie allen door te mogen geven. The zusters die zo prachtig voor ons gedanst hebben. I thought to myself, how great would it be to have them dance like that downtown Tel Aviv? En toen dacht ik bij mezelf, wat zou het geweldig zijn om de zusters uit te nodigen in Tel Aviv. Om ook daar voor de heren te dansen. Down Downtown Jerusalem, Downtown Jerusalem. Uh, <laughs> I mean, we know In de oude stad van Jeruzalem we weten hoe we dansen moeten onder elkaar We weten hoe we dansen moeten in onze gemeenten En als je het boek Handelingen leest you realize that they couldn't help it but to go to the marketplaces maar en daar zie je dat konden ze niet helpen. Ze moesten naar de markt. Their life was so caught up with the risen Lord. Hun leven was zo vol van de opgestaande Heiland. That they could not keep this great news and the four walls of the church. Dat ze dit goede nieuws, dit grote geweldige nieuws niet binnen de muren van de kerk konden houden. And so I pray that this evening will understand the intention of the heart of God in using you beloved in provoking Israel to jealousy. And it is mijn grote verlangen dat er vanavond een wonder gebeurt dat u ook ja, Israël tot jaloersheid zal brengen door uw leven en door uw getuigen. So I want to start with the book of Lamentation. We gaan openen Gods woord in het boek Kelaagliederen. in chapter 2 verses 13 and 14. Uh, Hoofdstuk 2 vers 13 en 14. Now this is a beautiful two verses that describe the heart of God. In deze twee versen zien we heel duidelijk het hart van onze Heer. Concerning Israel. Ook wat betreft Israël. beloved, Geliefden, u heeft hier heel veel mee te maken. Als we de roep van het hart van God, maar zullen horen voor zijn, verbo zijn oude verbondsvolk. is in providing salvation for individuals around the world, en zoals de gemeente druk is om individuele te winnen voor de Heer Jezus, God is waiting for Israel as a nation. God wacht voor Israël als een hele natie. and I hope you wake up to the reality that is looking to you, en dat hij dat u wakker wordt en dat de Heer naar ons kijkt. Om Israël wakker te maken, zodat so ze de Heer Jezus zullen zien in, in, in, in, in, in, in een, Jewish yes. een Joodse context. Een right. Joodse context. Dit is een gedeelte van heel veel gedeelten die het hart van de Heer aan ons openbaren. How shall I admonish you? To what shall I compare you, O daughter of Jerusalem? To what shall I liken you, as I comfort you, O virgin daughter of Zion? For your ruin is as vast as the sea. Who can heal you? Your prophets have seen for you false and foolish visions, and they have not exposed your iniquity so as to restore you from captivity, but they have seen for you false and misleading oracles. Klaagliederen 2, vers 13. Wat zal ik u voorhouden? Waarmee u vergelijken, o dochter van Jeruzalem? Wat met u gelijkstellen om u te troosten, o jonkvrouw, dochter van Sion? Want groot is als de zee is uw breuk. Wie kan u genezing brengen? Uw profeten hebben voor u geschouwd, wat ijdel was en hol. Ze hebben uw ongerechtigheid niet onthuld om uw lot nog te keren. Ze hebben voor u orakels geschouwd, ijdel en misleidend. Here is a nation that gave you everything which you hold dear to your heart. Hier is een volk wat ons alles gegeven heeft wat ons zo dierbaar is aan ons hart. De Oude Testament, de Nieuwe Testament het Oude Testament, het Nieuwe Testament, the Gospel of the Kingdom, het evangelie van het Koninkrijk, the Gospel of truth, the Gospel of grace, het evangelie van waarheid, het evangelie van genade, the of love, het evangelie van liefde. Here is a people who really gave you everything that is of spiritual value. Hier is God's verbondsvolk wat ons alles gegeven heeft van geestelijke waarde. And as a nation, they have become so ignorant of the very things which they gave you. And als volk zijn ze het zich helemaal niet bewust wat zij aan de wereld gegeven hebben. And so much salt and gravel and sand have been poured out into our eyes, into our heart. Er is zoveel zand in ons ogen gekomen. Daardoor zien we het niet. By the so-called church, door de zogenaamde kerk, by the religious Jewish establishment, door de religieuze Joodse. Uh, Establishment, de anderstand, hè? Gevestigde, oh, dat is een mooi woord, gevestigde orde. Huh? Gevestigd, oh, gevestigde orde. Yeah? Uh, so much so that Israel heeft no clue who Yeshua really is. Door dit alles, de gevestigde kerk en de gevestigde orde, hebben de Joden er geen beeld van wie de Heer Jezus werkelijk is. In fact, in fact, Israël looking at Jesus as number one enemy to the nation of Israel Velen kijken vanuit Israël naar de Heer Jezus als vijand nummer 1 van Israël en de Heer schreeuwt huilt, roept uit who can heal you? wie kan u genezen? Je ruïne is zo groot als de zee en than to see Jezus voor wie hij really echt is en in plaats van dat jullie naar Yeshua kijken hoe hij is... Israel look at him as someone who een a new religion... Kijkt Israël naar hem als iemand die een nieuwe religie begonnen is. En deze nieuwe religie heeft het Joodse volk 2000 jaar lang vervolgd. And there is a cry here. Er is een, een schreeuw, een hartschreeuw. Je ruïne is zo so groot als de zee. Who can heal you? Wie kan je genezen? Wat denkt u? How did you receive healing in your life? Hoe heeft u genezing ontvangen in uw leven? I know how I, I, I received healing. Ik weet dat ik genezing ontvangen heb. I was 25 years of age when a gentile man walked into my life. Ik was 25 jaar toen een niet-joodse man in mijn leven kwam. A man named Jeff. Een man genaamd Jeff. And unfolded the gospel of the kingdom before me. En hij opende aan mij het het evangelie van het koninkrijk. Hij ging met mij van de ene profetie naar de andere door de Tanach Oude Testament. in was to read the New Testament. En hij bracht mij Vanuit het oude testament tot een punt dat ik open was om het nieuwe testament te gaan lezen. Now you that the are to touch this book. U begrijpt, het Joodse volk is bang om het nieuwe testament aan te raken. I mean, we testament voor al onze our troubles? Zij zien het, het Nieuwe testament als het probleem voor al hun, hun, hun, hun geschiedenis. And when I begin to write, to read the new testament. En toen ik het nieuwe testament begon te lezen, thanks to one Gentile believer named Jeff, dankzij een niet-Joodse geloviger genaamd Jeff, my eyes been opened greatly. Zijn mijn ogen heel wijd geopend. I was shocked. Ik was geschokkeerd. Everything I read took me back to the synagogue where I grew up in Galilee. Alles wat ik ooit gelezen had had mij gebracht naar de synagoge naar de gedachten toen ik opgroeide in Kirjatsmonne in de Galilee. alles wat ik wist was vanuit het oude testament en de synagoge van liefde en genade alles over de God van Abraham, Isaac en Jacob alles, Abraham, en Jacob. alles, feest ik alles wat ik, waar ik mee opgroeide de feesten van de Pesach, is Pesach. Pesach is Pesach Shavuot is Shavuot Chevot is pinchot, sukot, sukkot. Sukkot is, uh, yeah. Hanukkah, is Hanukkah. Hanukkah, is Hanukkah. I did not read nothing about the trees of Christmas. Ik heb helemaal niets gelezen van de bomen van kerst. I didn't read nothing about the eggs of Easter. Ik heb ook niets gelezen van de eieren van pasen. Everything is so very Jewish. Alles is zo so joods. And my identity was not jeopardized and my identity is niet beschadigd. And I really understood that this is a Jewish document. En ik begreep dat het Nieuwe Testament een Joods document is about the God of Israel. Over de God van Israël, the people of Israel, de, het volk Israël. En I was wondering. How could the church take such a book and make it so dangerous for us and so strange for us? Hoe is het mogelijk dat de niet-Joden dit boek genomen hebben, zodat wij nu in dat boek zien een grote vijand. And when I realized that this book really is to do with the God of Israel. En toen ik mij realiseerde dat dit boek het Nieuwe Testament alles te doen heeft met de God van Israël. And of course the word of Yeshua captured my heart. Uh, uh, hebben de woorden van de Here Jezus uh, mijn hart geopend. Everything my heart was looking for was there in the teaching of the Lord. Alles waar mijn hart naar zocht vond ik in de leer van de Heer. Ik was zo open naar God. Laat U het mij maar zien. Vader, U toon me, als Hij de true redeemer, de true messiah, is, toon U mij en ik zal U dienen tot mijn laatste breath. Vader, open mijn ogen als dit de Messias is. Zal ik Hem dienen tot mijn laatste adem? And by his grace and en, his mercy. en door Zijn grote genade. He knew my heart and He knew that I meant business. Hij zag mijn hart aan. En hij wist dat ik ervoor zal gaan. Hij gaf mij zijn eigen brandende braambos Ervaring. To, my road to Damascus experience. Mijn eigen uh, uh, uh, wandeling naar Damascus. And I he is risen from the dead. En ik realiseer hij is opgestaan uit de dood. And I'm forgiven. And I'm forgiven. And what a life! En wat een leven! Yeah. een A whole new life, a whole new eyes to see, nieuw leven, nieuwe ogen om te zien. Ear to hear, nieuwe oren om te horen. A heart to understand, een hart dat begrip krijgt. And what a burden! En wat een last. To, to really let Israel have the opportunity to see Jesus for who he is in the Jewish context. En wat een last kwam er in mijn hart om Israël te laten de Israël de Heer Jezus te schilderen. In een joodse context. This has been a great walk now with God for 33 years. Dit is een geweldige wandeling met de Heer geweest voor 33 jaar in doing everything possible to open the eyes of Israel. Om alles in mijn vermogen te doen om de ogen van Israël te openen. And over the years, of course, I've learned more about the intention of the heart of God. Door de jaren heen heb ik natuurlijk ook geleerd. Wat de verlangens van mijn Heer zijn. To provoke the, uh, the Jewish people to jealousy with the Gentile believers. En een van die delen is om de niet-Joodse gelovigen te gebruiken om het Joodse volk tot jaloersheid te brengen. Something the Church is very ignorant about. D dit is heel onbekend bij de kerk. Something the Church is very blind. Dit is een blinde spot in de kerk. En ik bid dat de Heer mij zal gebruiken, zoals Hij eens Nehemia gebruiken, in het bouwen van de muur, to rebuild you a scriptural, biblical understanding. om in u, in jullie, een, een schriftuurlijk begrip te openen, om het joods volk van de Here Jezus te de intention of the heart of god van de intenties van het hart van god with the hope that you will respond to truth met de hoop dat u jullie zullen reageren op waarheid now this is when you understand the whole bible als je het, het hele woord van god begrijpt the counsel of god throughout all scriptures gaat het in de schrift om ja? the counsel of god throughout all the scriptures in which god had Israel stumbled in order to bring the Gentiles in. Hmm. Romein 11 Israel heeft ge, is gestruikeld zodat that the Niet-Joden ingang konden krijgen in het evangelie. In An other words, God really amazingly had his own covenant people stumble over the new covenant. God liet zijn eigen oude verbondsvolk struikelen over het nieuwe verbond, over, the stone which he in Zion, over de in over steen die hij in Zion gelegd heeft, over their own Messiah, struikelen over hun over eigen lang verwachte beloofde Messias, in order to bring the Gentiles into the kingdom, om zodoende de niet-joden in het koninkrijk te krijgen, in keeping his promise to Abraham, en hij houdt zijn belofte aan Abraham. A father of many nations. Een vader van vele volkeren. A blessing to all the families of the earth. Een zegen tot alle families van de wereld. A light to the nations. Een licht voor de volkeren. My house will be a house of prayer to all nations. Mijn huis zal be een huis van gebed zijn voor and in order, alle volkeren. in order for God to bring this about. En voor God om dit tot leven te brengen. He brings Israel to stumble. Laat hij Israël struikelen. Not to fall, niet om te vallen. Just to, to stumble, alleen struikelen. For a season, voor een periode. For just a period of time until the Gentiles will really come in. Voor een, period een periode van tijd tot dat de volheid van de heidenen ingaan. And the hard cry of God is now to use the believers from the nations, the Gentiles from the nations, the uh, saints to provoke Israel to jealousy and bring en them to Call on him, blessed is you, on the Lord. Amen. Het hartsverlangen van de Heer is dat hij ons, gelovigen uit de volkeren, gebruiken zal om het Joodse volk tot jaloersheid te brengen. Romeinen 11. So, so let's take a look uh, at uh, Psalm 118. Laten we even kijken naar Psalm 118. Ja. Yeah, 118. Ja. 118. Yeah. Hallelu. We're just going to read from verse 21 to 27. We lezen Psalm... Oh, dat is heerlijk. We lezen, sorry. We lezen Psalm 118 van vers 21 tot vers 27. Right. Now, in the gospel you read about Jesus and the apostles reading the Hallel. Uh, de apostelen en de Heer Jezus, ook in de bovenzaal, lezen en zingen de Hallel. Wat is de Hallel? De Hallel? Hallel is Psalms, 113 Psalms Psalm 113 tot Psalm 118. The passage which going to read is the climax of the Hallel. Het gedeelte wat we vanavond lezen is het hoogtepunt van de Hallel. Jewish family read this Hallel before Jesus' time and all the way to this present time. Iedere Joodse familie leest de Hallel voordat de Heer Jezus kwam. Maar ook vandaag lezen ze Psalm 113 tot Psalm 118. This is, this is the very climax of Pesach Celebration. Dit is het hoogtepunt van de seder. And, and I want you to really give attention to this passage. Aandachtig dit gedeelte met elkaar lezen. I shall give thanks to thee, for thou hast answered me, and thou hast become my salvation. To the end of verse 27. Ja. Ik loof u omdat Gij mij geantwoord hebt en mij tot heil geweest zijt. De steen die de bouwlieden versmaat hebben, is tot een hoeksteen geworden. Van de Heer is dit geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag. Die de Heere gemaakt heeft. Laten wij juichen en ons daarover verheugen. Och Heere, geef toch Yeshua. Geef toch heil. Och Heere, geef toch voorspoed. Gezegend Hij die komt in de naam des Heere. Wij zegen u uit het huis des Heeren. De Heere is God. Hij heeft het voor ons doen lichten. Bind de feestoffers met touwen vast. Bij de hoornen van het altaar. Now Moses begint to speak in Deuteronomy 32 about this whole idea of using the om to provoke Israel to jealousy. Alreeds Moses spreekt hierover om de volkeren te gebruiken om het Joodse volk jaloers te maken in Deuteronomium 32. Isaiah spreekt speaking about the stone which God will lay in Zion. Jezaja spreekt over die steen die in Zion in Jeruzalem gelegd wordt. Een steen die, die, die in, als fundament neergelegd wordt, een hoeksteen. Now the word stone in Hebrew is Evan. Het woord voor steen betekent even. In the word even you have av and ben. In het woord steen even heb je av en ben alfabet. Yeah. Vader, Father, zoon. Vader, right? zoon is in de woord ston, which God zegt: Ik ga een stone in Zion. Mooi hè? Vader, zoon is in de steen waarvan de Heer zegt: Die leg ik neer in Zion. Uh, we don't have time to speak about uh, Mozes en Isaiah now. We hebben geen tijd om over Moses en Jesaja te spreken. But David comes here now, maar David komt hier nou. Maar David komt en he said that stone which Isaiah spoke about. En David zegt: die steen waar Jesaja het over had. The builder is going to reject it. De de boumeester gaat deze steen afwijzen. Of course the builders are Israel. Natuurlijk, de bouwmeesters zijn Israël. Come the stone which the chief which is the rock of our salvation, Yeshua himself? De de de de hoeksteen is de rots van de redding, de Heer Jezus zelf. And here is a great prophecy, but Israel going to reject it, and God going to make it the chief cornerstone, the rock of our salvation. Maar Israël zal deze hoeksteen afwijzen. En het is de rotz van onze redding geworden. And the ba the Bible says this is the Lord doing. Dit is een werk van de Heer. It is marvelous in our eyes. Het is geweldig in onze ogen. Now this is a very sad story in the way in which the church accused Israel for crucifying Jesus. Dit is een verdrietig stuk geschiedenis waarin de kerk het Joodse volk beschuldigt om de Heer Jezus te kruisen. The Bible said, this is the Lord doing. The the Bible says this is the work of the Heir. God is really working all this out in His plan and His agenda. God werkt dit uit in zijn agenda. To, to, provide salvation, to provide forgiveness. Om, om, om redding te brengen, om vergeving te brengen. To reconcile men back to himself. Om mensen met hemzelf terug te verzoenen. To bring the pass of a om het pas lam te brengen. Azaiah talked about it. Isaiah sprak erover. That we will reject him and take him as a lamb to the slaughter. Isaiah 53. Dat we hem zullen afwijzen en als een, een lam naar de slachtbank zullen brengen. Daniel talked about it: that he will be uh, cut off. That he will come and be cut off before the destruction of the temple. Daniel 9 spreekt over dat de Messias moet sterven voor de vernietiging van de tempel. This is not a tragedy. Dit is geen tragedie. This is not a mistake that happened in history. Dit is niet een fout die gebeurd is in de geschiedenis. This is very much in the mind of God. Dit is in de gedachten van de Heer. This is a great plan which God has designed to provide salvation. Dit is een groot plan dat de Here uitgevonden heeft voor de redding van de wereld. This is the Lord doing. Dit is het werk van de Heer. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Dit is de dag. Die de Heer heeft gemaakt. Laat ons blij zijn en ons in hem verheugen. Now, how often we sing this song in the church? Hoe vaak hebben we dit lied al niet gezongen? This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day, that the Lord has made. Amen. And most people, if not all people. and de meeste mensen, when we sing that song. Als we dit lied zingen. We really believe that this is the day that the Lord has made. We geloven dat dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Today. Natuurlijk. Sunday. Zondag. zondag. The 7th of November. De 7e van november. This is the day that the Lord has made. Dit is de dag die de Here gemaakt. And if you sing it tomorrow, en als je het morgen zingt, you will think that uh, this is the day. It's the 8th of November. Dit is de dag die de Here gemaakt. En dat is ook zo. But please give attention to the context. Maar geef attentie in welk verband dit vers staat. This is not talking about the day in which you're singing the song. There is niet in eerste instantie over de dag waarin je dit lied zingt. This is talking about the very day in which Israel rejecting the stone. Dit is de dag waarin Israël de steen afgewezen heeft. This is the day in which all the prophets been talking about. Dit is die dag waar alle profeten van gesproken hebben. The day which all Israel was looking forward to come. Dit was die dag waar heel Israël voor Jaren naar gekeken hebt uitgekeken hebt. We are looking back to that day. Wij kijken terug naar die dag. This is the most important day in all of history. Dit is de belangrijkste dag in de hele geschiedenis. This is the day that the Lord has made. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. The day in which Yeshua is going to the cross, providing forgiveness, salvation, reconciliation to God. Dit is de dag waarin de Heer Jezus naar het kruis is gegaan om verzoening te brengen voor de gehele mensheid. It is not about any day and every day. Het is niet zomaar een dag. It's talking about the very day of Yeshua's crucifixion. Het is de dag van de kruisiging van Yeshua. And because of that day we should rejoice every day. En vanwege die dag mogen we iedere dag ons vreugden. So rejoice and again I say rejoice. Verheugt u. En ik zeg het nog een keer, verheugt u. Amen. Amen. I suggest that from now on, van nu af aan, every morning you rise up, you open your eyes, iedere morgen als u uw oogjes open doet, you make up your mind to rejoice throughout the whole day. Begint u met danken. En dan mag u de hele dag mee doorgaan. Rejoice and be thankful. Verheugt u en weest dankbaar. Your Elias is going always ahead of me, right? <laughs> ga voor hem uit. Now he, is very, he very, much knows my heart. Hij, hij kent mijn hart. We go, we go, long back in history. Wij gaan vele jaren terug. We know each other since 1981. Wij kennen elkaar sinds 1981. So before I say what I want to say, you realize as a good friend, he already knows what's burning in me. You, u begrijpt dat hij al reeds weet wat in mijn hart brandt. You should see Johan carrying the law in the synagogue of our neighborhood in Cholon. Ha, Johan, die heeft eens. Johan, that's him. Ja, oh ja, dat ben ik. <laughs> oh ja, dat ben ik. Oké, okay, ik mocht eens de wet dragen in de synagoge. Ja. Yeah. Uh, it, it was a great day, the Sabbath day, with my father back in the synagogue, the whole neighborhood, and they give Johan to carry the law, and it was a great day for him too. Het was een grote dag toen wij met de hele familie. Uh, in de synagoge waren, toen gaven ze mij het voorrecht om de wet te dragen. And after he carried the law, they wanted to circumcise him. En, nadat, <laughs> en daarna wilden ze me besnijden, toen was ik pleiten. <laughs> Stofolk. <laughs> This is the day that the Lord has made. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. I want to bring your attention now to another uh, important verse in that passage. Ik wil u nu meenemen naar nog een belangrijk vers uit dit gedeelte van Gods woord. This is a vers which Yeshua is quoting in Matthew 23. Dit is een vers dat de Heer Jezus ook quoteert in Matthäus 23. And he's really quoting this verse knowing that he's taking it from here from the Hallel. En hij weet drommels goed dat hij dat verstneemt uit een gedeelte van de Hallelu. In Mattheüs 23 you really see Yeshua weeping over Jerusalem. In Mattheüs 23 zien we dat de Here Jezus weent over Jeruzalem. How often I wanted to gather you together as a hen gather her chicks beneath her wings and you unwilling. Hoe vaak heb ik u als een als een als een kip met zijn kuikentjes bij elkaar willen vergaren. Behold your land be left to you desolate. Gij uh, toe, uw land zal zal zal zal leeg worden and you shall not see me again until you call en je zult me niet meer zien totdat je roept blessed is he die comes in the name of the lord gezegend is hij die komt in de naam van de heren now i want you to really grab a hold of this great promise that jesus gave israel ik wil dat u dit pakt vanavond deze geweldige belofte voor Israël. First of all let us understand that his weeping was not just for a few hours is 2000 years ago. Zijn wenen was niet 2000 jaar geleden alleen. The weeping of our Lord is going through the alleyway of history. Het wenen van de Heer gaat door de hele geschiedenis heen. For is people Israel to turn back to him and to call on him. Voor zijn eigen oude verbondsvolk om terug te keren tot hem. And now he comes here and he really says you will not see me again. En nu zegt hij uiteindelijk je zult me niet meer zien. He doesn't say unless you call. Hij zegt niet unless. Tenzij. Tenzij. He doesn't say you will not see me again unless you call. Hij zegt niet je zult me niet meer zien tenzij, but he says you will not see me again until you come. Ah, dit is goed. Je zult me niet meer zien todat. Another, Amen. An another word. he's really giving us a great promise here and bringing us to a frame of time. Hij geeft ons hier een geweldige belofte en spreekt alleen maar over een periode van tijd. It's okay for you to reject me on my first arrival. Het is oké okay om mij af te wijzen. Bij mijn eerste komst. After all, I know that I've come for this very reason to be rejected, to be crucified, to provide forgiveness. Voor deze reden ben ik ook de eerste keer gekomen om afgewezen te worden. But in my perfect timing, I'm gonna make sure that you'll call on me. Maar in de volheid van mijn tijd zal ik wachten tot jullie roepen. Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer. En, beloved, en geliefde. The hour have come upon us. En het uur is meer naderbij dan ooit ervoor. Dit is het uur waarin de Heer Jezus een platform aan het klaarmaken is om Hem aan te roepen. This is a great hour of history. Dit is een geweldig uur in de wereldgeschiedenis. I keep praising God for be born at this time. Ik ben zo dankbaar dat ik leven mag to en dat ik in deze tijd geboren ben. To be able to see how God bring everything together to bring forward the day of the Lord. Ik ben zo dankbaar dat ik juist in deze tijd geboren ben nu dat ik alles bij elkaar zie komen. Dat de dag van de Heer naderbij komt. Us 11. Laten wij Gods woord openen in de brief van Paulus aan de Romeinen in hoofdstuk 11. Remember we're talking about provoking Israel to jealousy. We hebben met elkaar nagedacht over het jaloers maken van het volk Israël. About positive, healthy jealousy. We spreken over gezonde jaloezie. We're not talking about you provoking Israel to jealousy with your cheese and yogurt and flowers. We hebben het niet over hen tot jaloersheid te brengen door uh, yoghurt en kaas en bloemetjes, ja? Yeah? We're talking about pro provoking them to positive healthy jealousy with the gospel. Wij wij hebben het hier over een positieve jaloersheid aangaande het evangelie. Just just just just try to imagine the sisters dancing downtown Jerusalem downtown Tel Aviv. Denk u even met ons mee en ziet de lieve zusters dansen in Tel Aviv en Jeruzalem. Singing in Hebrew. Zingende in Hebreeuws. Singing you know? praising God. De Here te loven en te prijzen. Shining in their eyes glowing in their faces. De de de, de prachtige uitstraling van hun ogen en hun mooie gezichten. Ja, zusters, ja. And a crowd begin to gather around them. En de menigte komt om u heen staan. Ja. And then they begin to talk to them. En dan ga je met hun persoonlijk spreken. We've come all the way from Holland. Wij komen helemaal uit Nederland. To thank you for the word of God. Uh, om u te bedanken voor het woord van God wat wij van u ontvangen hebben. Thank you for giving us the word of God. Dank u dat u ons het woord van God gegeven hebt. If not for you people. Als u er niet geweest was, still worshiping the moon, the rock, the stars and the idols of this world. Zouden wij nog steeds de afgoden en de donors en al die andere afgoden dienen. Thank you for for the word of God. Dank u voor het woord van God. We came all the way from Holland. We zijn de hele weg gekomen uit Nederland. To encourage you. Om u te bemoedigen. Ja? Yeah? Viernaat. Wees niet bang. Don't fear no Iran, no Syria, no Hezbollah, no Hamas. Wees niet bang voor Iran, Hezbollah of Hamas. God is with you. God is met ons, Immanuel. And the kingdom which God has promised you, He'll soon bring you. And het koninkrijk wat hij ons beloofde heeft, is nabij. Just, just, just imagine what is this doing to the heart of the Israelis. Denk eens even aan wat dit teweeg brengt in het heart van de Israelis. The Israelis which at this hour of their history again full of fear and despair. De Israëli's zijn in dit uur van de geschiedenis weer vol van angst. You might go and visit Israel and you think business as usual. Business? You might go to Israel and you see business as usual. Oh, ja. je, je komt naar Israël en je ziet iedereen is druk met zijn eigen zaken. Yeah, you see boogie boogie, hanky panky. Je ziet van alles. Yeah, alles. Alles. Oké. Okay. <laughs> hanky panky boogie boogie. Ja. Yeah. And then, and then you need to understand that deep inside there is a real fear, there is a real despair. U moet begrijpen dat er diep in het hart van de mens, and ook het Joodse volk, angst is. Everyone is aware of this war that is about to break out any hour, any day. Iedereen gaat er, staat ermee op en gaat ermee naar bed dat er op ieder moment een grote oorlog kan uitbreken. And they really feel so isolated, and the whole world is again against them. En ze voelen zich meer en meer geïsoleerd, en de wereld kijkt zich meer en meer tegen en? And to really come, gentle believers from the nations and tell them, encourage them, God is with you. En als wij dan komen, als gelovigen uit de volkeren, en hen vertellen, God is met jullie. And the kingdom which he promised you, he soon give you. En het koninkrijk wat Hij van oudsher beloofd heeft, zal Hij spoedig aan u schenken. This is a great encouragement. Dit is toch een bemoediging? And then you go one step En dan gaat u een stap verder. Please forgive us. Vergeef ons. Forgive us of what we've made out of Jesus. Vergeef ons wat we van de Heer Jezus gemaakt hebben. Yeshua heeft ons geleerd hoe we elkaar moeten liefhebben, to forgive each other. Om elkaar te vergeven to serve one elkaar te dienen. If for short, give him your Als iemand vraagt om een korte broek, geef hem je hele pak. If someone vraagt you to go with him mile, go with him miles, don't make up your own words. <laughs> Als iemand vraagt om één kilometer met je te gaan geven, doe ga 2 kilometer. Yeah, give your other cheek. Geef je andere wang. Yeah? And uh, pray for your enemies. En bid voor uw vijanden. Please forgive us. Vergeef ons voor wat we van de Heer Jezus. Van wat we van de Heer Jezus gemaakt hebben. We hebben met Jezus precies het tegenovergestelde gedaan wat hij ons geleerd heeft en wat hij ons leert. Would you please find the courage to uh, distinguish between Jesus and the Christianity en uh, vertellen het verschil tussen de Heer Jezus en Christendom. This, distinguish between so-called Christianity, so-called church, and true Jesus and find him and re realize him in the Jewish context. Probeer hem uit te leggen het verschil tussen de kerk met haakjes en de Heer Jezus in een joodse context. And here is a book for you. En hier is een boek voor u. And of course you give him this book in Hebrew. En u geeft hem dit boek in het Hebreeuws. We we'll talk about that in a minute. We gaan daarover spreken in een minuut. Then go out to the streets of Israel and just tell them Jesus love you, Jesus love you. Ga niet naar de straten van Israël vertellen alleen maar Jezus houdt van je, Yeshua houdt van je. And don't believe the lies that Satan penetrate into the heart of the church that you should not share the gospel in Israel. En geloof niet langer de leugen die in de kerk gekomen is dat het Joodse volk Jezus niet nodig heeft. Ik zou nog steeds dood zijn in mijn zonden en overtredingen. Als niet een niet-Jood met mij het evangelie gedeeld had. Er zijn duizenden Israëli's die tot geloof gekomen zijn door... Niet Joodse gelovigen. Uh, so, don't give your ear, don't give your heart to the lies of Satan, that is, these rumors in the church, that you should not share the gospel with the Jews. Laat je oor daar niet naar luisteren en je hart daar niet mee omgaan. Met mensen die zeggen dat Joden de Heer Jezus niet nodig hebben. Of course, you need to know how to relate to them the gospel in its Jewish context. Natuurlijk moet je studeren hoe je het evangelie brengt in een joodse context and that's what trumpet of salvation is all about en dat is on, daarom is onze organisatie ook opgericht and please don't go to the market to the places in Israel and just telling them Jesus love you Jesus love you. En ga niet zomaar naar de markt en zeg Jezus houdt van je Jezus houdt van je. As far as the Jewish concern Jesus is number one enemy to Israel. Wat de Joden betreft is Jezus de Vijand nummer 1 van Israël. Het helpt hen niet als u zegt Jezus houdt van je. God? En geef attentie aan het woord van God. Want God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gaf. En waarom let u niet op de leer van de apostelen? The God of your have promised you. De God van uw voorvader heeft u beloofd, Messiah. de Messias, de Lamb. het Lam, Son of God, de Zoon van God, all in the Book of Acts, het hele boekhandeling. That which God, the God of your forefather, has promised you, He gave you alles wat de God van uw voorvader u heeft beloofd, heeft Hij u gegeven. So every time you speak to the Jews, you put the emphasis on God the Father. Iedere keer als je met een joodse man of vrouw spreekt, dan benadruk je God als vader. Are you with me? Bent u met me? If you ever want to get the attention of the Jewish people, before you open your mouth about Jesus, at least 10 times speak about God. Voordat u begint over de Heer Jezus, spreek eerst over de Heere God. This is a people who have a very strong identity. Dit is een volk met een hele sterke identiteit. And they don't want replace God with Jesus. Z zij willen de Heer Jezus niet in de plaats van God hebben. They have a long history with the God of Israel. Ze hebben een hele lange geschiedenis met de God van Israël. And when you speak to them, you put the emphasis on the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of Israel. En als u met hen praat, spreek met hem over de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël. God heeft belofte gegeven en alles wat Hij beloofd heeft heeft Hij jullie u gegeven. Romans 11 van vers 11 tot 15. Romans, Romeinen 11 van vers 11 tot 15. Let's read that. Ik, ik vraag dan, ze zijn toch niet zo gestruikeld dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet. Door hun val... Is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver op te wekken? Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen? Hoeveel te meer hun volheid? Ik spreek tot u heidenen juist omdat ik de apostel van de heidenen ben. Acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening? Dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees en bloed mocht opwekken. En enige uit hen behouden, want indien hun verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Nou, of Gentile provoking Israel to jealousy by Paul. Nou, dit hele idee van het, je het tot naijver brengen van is, Paulus is not, not an idea that he pulls out of his sleeves. Dat is niet iets wat hij uit zijn mouw schudt. This is something that builds up all throughout the Old Testament. Dit is iets wat wat opgebouwd wordt uit de hele, uit het hele oude testament. And, he, and, and Paul was very familiar with the Old Testament. Paulus kende het oude testament, de Tanach. He asked a very good question. Hij, hij vroeg een hele goede vraag. Did Israel stumble over the stone which the Lord laid in Zion in order to fall? Is Israel over de steen gevallen die de Heere in Zion gelegd heeft? God forbid, nee. No, the stumbling of Israel is just for a season. Het is, die, die, die steen waarover jullie gevallen zijn, is voor een periode. To bring the Gentiles in. Om de niet-Joden binnen te brengen. And then make use of the Gentile to provoke them to this healthy positive jealousy. En de niet-Joden moeten gebruikt worden om de Joden tot positieve naijver te brengen. Zodat so so no so de genade op de hele mensheid rust en niemand opschept. En really dit is een diepe roep, een schreeuw van zijn hart. Van Paulus. Een diepe schreeuw van de Here God zelf. To really make use of the saints from the nation at this hour in provoking Israel to jealousy. Om gebruik te maken van de gelovigen om Israël tot naaiver te brengen. Now for 2000 years the church really have done everything possible to distant the Jews from Jesus. Voor 2000 jaar heeft de kerk hun best gedaan om om Jezus te scheiden van Israël. Maar I really believe we're living in a glorious time now. Maar ik geloof dat we in een glorieuze tijd leven. I want to just share with you briefly about the, the, the work of God to bring His plan together. Ik wil in het kort nog vertellen hoe de Heer aan het werk is om zijn plan te samen te brengen. Please, first of all, take a look at the time in which God gathered His people back to their promised land. Kijk even terug naar de tijd dat de Heer het land terug begon te brengen naar het beloofde land. Not 1000, not 500, not 200 years ago. Not geen 1000, geen 500, zelfs geen 200 jaar geleden. Precisely in time in which the gospel have reached the end of the earth. Juist in de tijd dat het evangelie naar de uiterste einde van de aarde is gekomen. Remember Acts chapter 1? Herinnert u zich nog Handelingen hoofdstuk 1? Come the apostle to Yeshua and they ask him when you going to restore the kingdom to Israel? Dan vraagt de apostel aan de Heer Jezus: "Wanneer gaat u het koninkrijk herstellen in Israël?" You take the gospel first Jerusalem, Judea, Samaria to the end of the earth. En de Heer zegt: "Je brengt het evangelie in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot het eind der aarde." And then it will come. En dan zal het komen. Now you realize that we are living in a time in which the gospel have reached the end of the earth. In deze tijd heeft het evangelie de einde van de wereld bereikt. And we come exactly at this hour, en wij leven in dit uur en plotseling en opeens, a opeens, all of a sudden, opeens, God puts love and compassion in the heart of the Christians for Israël. De Heere God brengt liefde en bewogenheid in het hart van de gelovigen. Hallo. Hallo. This is no small miracle. Dit is niet een klein wonder. This is like the departure of the Red Sea. Dit is hetzelfde als dat de zee opengaat. This is like the wall of Jericho falling down. Dit is hetzelfde als dat de muren van Jericho vallen. That you all of a sudden love us and you have a great compassion on Israel. Dat u ontzettend veel van ons houdt en een bewogen hart voor ons hebt. When you consider two years of bitter hatred. Als we terugkijken naar die 2000 jaar van bittere haat. En, you love us. en opeens gaan we hen lief hebben. This is no small miracle. Dit is niet een klein wonder. Dit is God doing. Dit is het werk van God. We didn't change. Wij zijn helemaal niet we, we zijn niet heiliger en we zijn niet rechtvaardiger, we zijn ook niet mooier. Yeah, we, we, just remain the same stiff people. we zijn dezelfde eigenwijze mensen. What are we doing to deserve your love? Wat hebben we gedaan dat u opeens zo van ons bent gaan houden? Nothing. Helemaal niets. Helemaal niets. Yeah? Helemaal niets helemaal yeah. niets. Ik hou me aan de tekst hoor. This is, this is the work of the Holy Spirit. Ah, hoor je dit? Dit is een werk van de Heilige Geest. This is the hour, this is the time. Dit is het uur, dit is de tijd. God is pulling everything together. De Heere God brengt alles bij elkaar. Now to my sorrow, most people don't know what to do with this love which God put in their heart. Er zijn mensen die weten niet. Hoe ze moeten omgaan met die grote liefde die in hun hart leeft. For most people is about singing in Hebrew. Voor velen is het zingen in het Hebreeuws. Dancing in Hebrew. Dansen in het Hebreeuws. All in their own four walls. Uh, binnen, binnen de muren van de kerk. Yeah, all to get this goose palms and to get this good emotions. Alle goede emoties en heerlijke gevoelens. Ja en en en de A lot of humanitarian help to Israel. En er wordt ontzettend veel hulp geschonken aan Israël. Planting trees on the mountain of Jerusalem. In er Israel. worden bomen geplant rondom Jeruzalem. Maybe one day the trees will bring the gospel to the Jews. Misschien komt het nog wel eens zo dat de bomen het evangelie aan de Joden brengen. Yeah? But God has put this love in the heart of the Christian to really be used by Him in presenting Jesus to the Jewish people in the Jewish context. Maar die liefde van God, die in ons hart woont, moet gebruikt worden om de Heer Jezus bekend te maken aan het Joodse volk. Now take a look at Ezekiel 37. Laten we met elkaar nog even naar Ezekiel 37 gaan. Want dat is niet alles wat God doet. He brings us back home as dry Hij brengt ons terug als droge beenderen hij brengt liefde en bewogenheid in het hart van de gelovigen going ahead of us. maar hij gaat voor ons uit hij gaat voor ons uit als gelovigen en hij gaat ook uit voor zijn oude verbondsvolk. en hij gaat voor ons uit met ons hart van bewogenheid en ons hart van liefde. Is is going ahead of you and and and preparing for your mission, trumpet of salvation to Israel. En hij hij is bezig met een zendingswerk om een trompet te zijn voor Israël. Is going ahead of you and preparing you a mission that can train you and teach you and mobilize you throughout the nation in presenting the gospel in such a way Israel can understand. En hij is ons aan het voorbereiden. Om ons een wijze te leren, om het evangelie te, te vertellen, zodat Joodse mensen het ook zullen begrijpen. But hij also going ahead of Israel. Maar hij gaat ook voor Israël uit. He's Israel to the end of the rope. Hij brengt Israël aan het eind van zijn touwtje. He's to the end of hij brengt Israël aan het eind van hunzelf. Just like in the Old Testament. Net als in het Oude Testament. He is the same yesterday, today and forever. Hij is dezelfde gisteren, heden en voor eeuwig. And the Old Testament every time want to every time God want to get the attention of his people, he brings the enemies. En iedere keer als de Heere de aandacht van het volk wil hebben, Gebruikt hij daar de niet-Joden voor? En Israel crying out, send us a deliverer. En daarna roept het volk uit, breng ons een bevrijder. En God zendt them, Gideon en Deborah en Samson. En de Heer stuurt ze. Deborah, Simpson, Gideon. And En vandaag? The same thing. Hetzelfde. He raising up the Islamic world. Hij laat de islam groeien. Iran, Hezbollah, Hamas. Iran, Hezbollah, Hamas. I have you know that Syria have lost her sovereignty. S eh, Lebanon, Lebanon have lost her, her, her own sovereignty. Lebanon is zijn eigen eigen soevereiniteit verloren, pas. Lebanon have become Iran right on the north borders of Israel. Libanon is reeds een gedeelte van Iran, de noordelijke kant van Israël. En dit alles laat God toe om Israël aan het eind van zichzelf te brengen. De real, real despair. There is everybody is looking for a spiritual anchor there. En iedereen is is angstig en kijkt naar een geestelijk anker. En there is no Gideon and there is no Deborah. En er is geen Gideon meer en er is geen Deborah meer. There is no Moses and there is no David. And there is geen Moses en er is geen David. And what God has for His people Israel is you. En wie heeft God voor zijn volk? U en ik. Let's take a look in Ezekiel in Ezekiel thirty verse 9. Laten we Ezekiel 37 vers 9 even lezen. Dit is, is het hoofdstuk wat spreekt van het visioen van de droge doodsbeenderen. This, this is a great prophecy that we've seen coming to fruition right before our eyes. Dit is een profetie die we zien uitkomen vlak voor onze ogen. God really brought us back home as dry bones. De Heer bracht ons terug als dode beenderen. And take a look at this verse, verse 9. Laten we met elkaar kijken naar vers 9. Daarop zeide hij tot mij: profiteer tot de geest. Profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest: Zo zegt de Heere, Heere: Kom van de vier windstreken, O geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. So the calling is on the, on the spirit to come from the four corners of the earth. De roep is dat de geest komt van de vier uiteinden van de wereld. Remember the spirit? Herinnert u de, de geest? de 12, de 120 in de upper room. De, de, de heilige geest viel op de 120 in de bovenzaal. Reaching the end of the earth. Bereikende het einde der wereld. Now he's calling it to be, come back. En nu roept hij: "Kom terug." Where is the spirit? Waar is de heilige geest? Dat is de vraag. Dat is mijn vraag. Wat? In ons. In ons. In ons. Belfshalan. Ja. Ja. The calling of God is on the saints to come from the four corners of the earth. De roep van de Heer is voor de gelovigen om te komen van de uiteinden van de wereld en really bring the gospel through which the Spirit can come en het evangelie te brengen waardoor de Heilige Geest kan komen. And that's what trumpets of salvation is all about. En dat is waar de trompet van redding over gaat. I want to take a, just a little break here to take a look at the clip here. Ik wil even een kleine pauze inlassen voor een klein stukje film. Ja? En en they say that one picture speaks for thousand words. En men zegt dat één plaatje Hetzelfde is als duizend woorden. Dit is een kleine clip die u laat zien wat het werk van... Trumpet trompet van redding uh, inhoudt. In mobilizing believers from many of the world. om de gelovigen van vele volkeren te mobiliseren. In training them gospel to the in the way. En hen te trainen hoe we het evangelie aan de joodse mensen in een joodse context kunnen brengen. Ik hoop dat deze avond een bemoediging voor u geweest is. is really Dit really is een druppel in, de o in het water wat Trompet van Redding doet over de 28 jaar. We really uh, staan sterk op drie pilaren. Evangelism, Evangelisatie which will really cry out to you people uh, and not only dance in Hebrew not only sing in Hebrew in your four walls niet alleen binnen dansen en zingen but come for long terms in Israel en, maar kom naar Israël and really bring the gospel to them in a Jewish context breng, via trumpet en breng het goede nieuws in een Joodse context after 28 years of uh, Um, real in what God have into our hand with a house in Jaffo. Na 28 jaar dat God ons een huis gegeven heeft in Jaffo. God De Heere God heeft ons gezegend met een prachtig hotel genaamd Gilgal in het hart van Tel Aviv. One minute from the sea. Eén minuut van de zee. It is a brand new building. It is a brand new uh, gebouw. Nine story building. 9 verdiepingen hoog. It is an amazing grace of God to really uh, answer the prayer of people who are being faithful to His call. It is een overweldigend werk van genade door velen die hiervoor gebeden en gegeven hebben. As you well know, Gilgal has been an army base for Joshua, son of Nun. To the promised land. In, het in de geschiedenis was het plaatsje Gilgal een legerplaats om het beloofde land in te nemen. It is from Gilgal that Joshua went to from one battle to the next battle to, to conquer the land. Vanuit het plaatsje Gilgal ging Jozua het land binnen en overwon de ene vijand na de andere. Na 28 jaar uh, gewerkt hebben vanuit Jaffo heeft hij ons nu dit hotel Gilgal gegeven. Now this Gilgal is not of Joshua son of Nun. They, they, Gilgal is niet van Jozua de zoon van Nun. This is Gilgal of Yeshua, King of the Jews. Gilgal, het hotel Gilgal is van de Heer Jezus, koning van de Joden. Het is een hotel waar iedereen welkom is, met allerlei redenen. Maakt niet uit hoe lang je getrouwd bent, je kunt er nog steeds uh, een romantisch nachtje beleven. Je kunt daar heerlijk verbranden in de zon. Je kunt Gilgal gebruiken om vanuit te reizen door Israël. Maar het meest belangrijke, we kijken voor Gilgal, langzaam maar surely om te worden een legerbasis voor de saint om te komen en de bedoeling van het hart van God in vervullen en Israël te tot jaloersheid. Maar bovenal is het hotel Gilgal om om om mensen uit te nodigen, zodat Israël door hen getuigenis tot jaloersheid te brengen. Dus so we willen uh, really echt onze lieve broer hier uitdagen. We willen onze broeder uh, to really lo locate, locate really sincere believers om twee uh, serieuze gelovigen uit te nodigen. Committed. God fearing. Die die, God loving. Die de Heer lief hebben boven alles. that be willing to come with the right motives. Die met de juiste motieven komen. Save us from people who just want to come for sunshine. En uh, red ons van mensen die alleen maar voor de zonde zijn komen. Save us from men who come just to look for wives. <laughs> red ons van mensen die alleen maar voor een vrouwtje komen. Save us from wives, from women who come in to look for husbands. En, uh, en red ons van vrouwen die voor een mannetje komen. Send us, send us people who are really can come with the right motives. Send ons mensen die de juiste motivatie hebben. To bring God glory and presenting the gospel to the Jews. Om, om de heerlijkheid van God te brengen aan het Joodse volk. En als je aan het plaatsje Gilgal denkt, dan denk je ook aan Caleb. That mountain. En hij zegt tegen Joshua. Geef mij die berg. There were twelve who went to spy the land. verspieders. Ten out of twelve, all they've seen is negative: the giant, the chariots. De thick walls. Tien waren slecht, en twee waren goed. It's good, it's good. Oké? Okay. Only two out of twelve got focused. Er waren er maar twee uit de twaalf die hun focus op de Heere God hadden. All they could see is the promises of God. Ah, zij waren vol van de beloften van de Heer. And this is my heart cry. And dit is het de schreeuw van mijn hart. God give me two believers out of every 100.000 believers. Heer geef mij twee gelovigen uit de duizenden. That be willing to come and really be about your business. Die die die die, die vol zijn van van van uw zaak. Father, two out of every 100.000. Vader, twee uit iedere honderdduizend. Ja. Yeah. En this is the one major pillar evangelism. Dit is één pilaar evangelisatie. The next one, as you could really see, is helping the poor. De tweede pilaar is om de armen te helpen. Every Friday we giving food to more than hundred families. Iedere vrijdag geven we eten aan meer dan honderd families. And the third pillar is uh, the internet. We have a website in which we really present the gospel in Hebrew uh, via different clips in Hebrew. And the derde pilaar is om het internet te gebruiken om korte clips uh, te presenteren in het Hebreeuws aan het Joodse volk. So, beloved, whenever you come to visit Israel, geliefden, wanneer u, wanneer u komt naar Israël, you have to come the door of Hotel Moet je door de deur van Gilgal komen? Als je met het vliegtuig aankomt, dan reis je, je door naar Hotel Gilgal. If you Gilgal, we'll be very happy. Als je wilt verblijven zijn we heel gelukkig. If you don't understand Gilgal it's okay also. Als je niet wil verblijven is het ook goed. But just come and take some of these books in Hebrew. Kom en en neem voor jezelf boek, het boek mee in het Hebreeuws. Free of charge. Geen geld. We gave 370.000 of this cup of these books all throughout Israel. We hebben al race 370.000 van dit getuigenisboek. Door heel Israël verspreid, hundreds and hundreds of Israelis come to faith just from reading this book. Honderden, honderden Israëli's zijn tot geloof gekomen alleen door dit boek te lezen. And when you come to Israel, don't be ashamed of the gospel. When you come to Israel, don't be ashamed of the gospel. Als u naar Israël komt, wees niet beschaamd voor het goede nieuws. According to your faith, come to Gilgal, take some Hebrews, some books in Hebrew, put in your backpack. Kom naar het hotel, neem boeken mee. When you travel the land als u door het land reist and you meet Israelis en u israëli's on the drinking coffee in the coffee shop en koffie doen share the things we talked about deel de dingen waar we het vanavond over gehad and give them a book en geef hem in mijn and we we'll be very happy if you come and make Gilgal your base of operation en we zullen dankbaar zijn als u Gilgal gebruikt als basis voor uw bezoek in Israël speaking about this book this is we asking just for 10 euro it's a very good book to read wij vragen 10 euro als u dit boek wilt kopen. I mean this is uh, will open your eyes big time concerning Israel. Je, je zult uh, je, je ogen geopend ontvangen concerning the God of Israel in your own private life. En uh, ook aangaande de God van Israël. Tell them something about the book in Dutch. <laughs> you know the book? Yeah. You know how many books he gave away of this in Hebrew? Thousands himself. This is this is a very powerful DVD. Four hours, two hours on each side. Dit is een krachtige DVD, twee uur aan iedere kant. You see here all kind of uh, great riots. U ziet allerlei uh, riots, riots. Uh, opschuddingen. Yeah, police. Politie. Army. Actie. Religious people attacking. Religieuze mensen die ons aanvallen. Uh, good teaching. Goeie lessen. And we asking for this less than what it cost us this is just 5 euro. Dit kost 5 euro. And all that really help us to print the books in Hebrew. En dit helpt ons zodat so we het Hebreeuwse boek voor niets uit kunnen delen. Which we give out free of charge and we see a great fruit coming from it. En als gevolg zien wij grote vrucht. Last and not the least I want to share with you about this atom bomb. Last but not least nee. Uh, aan het einde wil ik u iets presenteren. Dit is een als een atoombom. Atoombom. Atoombom. Dit is een manuscript for two hours film. Dit is het manuscript van twee uur film, which we're going to produce in Israel. Die we gaan produceren in Israël. Now I know there is many movies about Jesus that the Gentile people have produced. De uh, nieuw mensen hebben ontzettend veel filmen gemaakt over de Heer Jezus. This is the first time Jewish people are going to produce a film about the Lord. Dit is voor de eerste keer dat Joodse mensen een film over de Heer gaan maken. Of course you're not going to see the Lord on the screen. Natuurlijk zie je de Heer Jesuwa niet op het uh, beeld. It is it is a dramatic, dramatic story about life in Israel today. Het is de dramatische het dramatische verhaal van het dagelijks leven in Israël. Some 20 actors. Er zijn ongeveer 20 acteurs. And the teaching of Jesus versus the teaching of the rabbis is becoming the heart of this dramatic story. De leer van Yeshua in tegenstelling tot de leer van de de And it's amazing how this whole thing came about. Uh, het is overweldigend hoe dit bij elkaar komt. For more than 30 years it's burning in my heart to really produce a film. Dit brandt al meer dan 30 jaar in mijn hart. Every time I sit down to write a manuscript I really can't get anywhere because I really don't know how to do it. Uh, elke keer als ik uh, gedachten heb en ik ga het opschrijven dan raak ik verwarmd want ik weet pre niet precies hoe dat moet. And well, 6 months ago I'm going to visit a good friend of mine in Jerusalem. 6 maanden geleden ben ik iemand wees bezoeken in Jeruzalem. He posted telling you on and then came a movie called The Brothers, Achim. En toen liet hij mij een film zien genaamd De Broeders, Achim. That really described the tension and the fight between the ultra orthodox Jews And the Jews. En, en die film die laat ons heel duidelijk zien: de strijd tussen de seculaire joden en de religieuze joden. Amazing. This, this, this conflict us a great platform for presenting the, the, the, the gospel to primarily the secular Jews. De, de, deze tensie tussen de seculaire en religieuze joden geeft ons een geweldig platform. Om het evangelie te brengen. But this movie was a great movie. De, deze film was een geweldige film. En ik voelde diep in mijn hart dat ik de direct, director, de filmmaker, een brief moest schrijven. I wrote a letter the next day. Ik schreef hem de volgende dag een brief. And I felt like I'm writing a letter to Steven Spielberg. En ik dacht, ik, ik schrijf een, een, een, een brief aan Spielberg. The next day I'm receiving a letter back. Een dag daarna ontving ik een brief terug. From the manuscript writer. Van de, de manuscriptschrijver. Jacob, you might not remember me. Jacob, misschien herinner je me niet. But 25 years ago, I was in your garden in Jaffa. Maar 25 jaar geleden was ik in jouw tuin in Jaffa. For hours you were sharing. Me. Je hebt uren met mij de Heer Jezus gedaan. ever since I met you I've been turning every stone over concerning this person Yeshua. En en, en, en sinds die tijd heb ik iedere, iedere, iedere steen ondersteboven gegooid aangaande deze persoon Jezus. never forgotten you. Ik ben je nooit vergeten. I love to meet with you. Ik zou je zo graag ontmoeten. And I cry. Ik heb gehuild. And I cry. And I cry. As I see the Lord just going ahead of me. Ik heb geweend omdat ik heel duidelijk de Here voor me uit zie gaan. And I realize I realize that this is the time in which God wants to really produce the movie. This is the time. Dit is de tijd. Dit is de tijd dat de Heer echt deze film tot, tot realiteit wil maken. And he's going ahead of me as he went ahead of Moses and Joshua. Hij ga, ik zie het. Ik zie het. Hij gaat voor me uit, zoals hij voor Mozes uitging, zoals hij voor Jozef uitging. I want to share with you the first scenery of the movie. Ik wil met u de, het eerste gedeelte delen. The first 40 seconden someone give us an overview of the magnitude of the person of Yeshua. De eerste 40 seconden geeft iemand een, een, een beschrijving van Jezus. His influence on society. Zijn invloed in de gemeenschap. After this 40 seconds there is a cross coming up from the dust. Na deze 40 seconden komt er een kruis uit het stof. Right there in the in the desert. Daar in de woestijn. On the right hand side stand the pope on the left hand side the chief rabbi of Israel. Aan de rechterkant van het kruis staat de pauze en aan de linkerkant de de opperrabijn. The the the camera zooming on their hand and the camera die zoomt in op hun handen. Everybody hold a hammer and long nail. En beide hebben een hamer en een lange spijker. The the both of them walking to the cross and crucifying that cross. Beide lopen naar dat kruis en slaan die spijker in dat kruis. A scroll coming down from heaven. Een rol komt uit de hemel. All bleeding, bloedend. And then you realize they're crucifying the very word of God. En dan zien we dat ze het woord van God kruisen. And comes the on the scroll comes the name of the movie. En dan komt er op die rol de de naam van de film. Mishpatoah Choser Shel Yeshua, the retrial of Jesus. Het, het ware gericht van de Here Jezus I tell you beloved, this movie going to change the face of Israel deze film gaat het gezicht van Israël veranderen It is going to bring the nation of Israel with their back up against the wall dit gaat deze film gaat Israël met hun rug tegen de muur brengen in presenting Jesus versus the rabbinical teaching om om om duidelijk te laten zien de, de lessen en de leer van de Heer Jezus in tegenstelling tot de lessen en de leer van de rabbis. Exposing religion versus the truth of the gospel ja, om duidelijk te maken het verschil tussen religie en de waarheid van het evangelie. Om uh, uh, the very heart of the cry of God which we read het the beginning in the book of Lamentations. Uh, een antwoord te geven aan de aan de van de Heere God uit het boek klaagliederen. Now I, I have the religious people on my back for more than 28 years. Ik heb de religieuze mensen uh, achter me aan zitten voor meer dan 28 jaar. And I praise God for His grace upon my life to keep me pressing on and persevering and enduring. Ik dank de Here dat ik nog steeds in de wedloop ben. Now I know when this movie comes out, hell break loose. Ik weet als deze film getoond zal worden, dan dan dan dan dan, dan staat de hel op schudden. I'm I'm I'm really here looking for true friends, true brothers and sisters. Ik ik ik ik ik kijk uit naar ware zusters en broeders. That will help us die ons helpen zodat so we dit werk kunnen volbrengen i mean we really getting into high gear we gaan in de vijfde versnelling ja yeah? wat is dat Vijfde gear Vijfde gear high gear can be the gear oh, de 12 gear <laughs> <laughs> de 12 versnelling maar don't don't bring us down to this earth and to the machines of uh, no, no, no. This is this is heavenly heavenly high gears. Okay, hemelse uh, hoge versnelling. Yeah, I mean really we getting into high gears and we're looking for some true brothers and sisters. We zien uit naar ware zusters en broeders. Some true friends. Sommige echte vrienden. That will really pray for us. Die voor ons zullen bidden. Come for long terms or short terms. Misschien really help voor een langer of kortere tijd ons komen bezoeken. Help us, on help us in the streets. Help ons met het evangelisatiewerk op straat. I you we'll give you a life We beloven u een, een, een, een, een levensveranderende ervaring. Yeah? And if you really care, if you God spoke to you, please take time and visit our table. Als de Heer tot uw hart gesproken heeft, neem een klein bezoekje aan de tafel. Take time to write your address. Neem tijd om uw adres op te schrijven. We send our newsletter once every three months. Iedere drie maanden door deze twee lieve mensen wordt u. Please stand up, stand up. Heine and Lisa. Dat zijn schattenbouwers, echt waar. Yeah. Amen. This, this is a really great, great supporters of Trumpet of Salvation who represent Trumpet in Holland. Zij zijn mijn vrienden uit Holland. Right. Let's stand up. Laten we opstaan. I'll take it by Adonai vishmerecha. Ja er adonai panavelecha vi hunnecha. Adonai saadonai panavelecha. We assemlecha shalom. Bamashiach Yeshua adonainu. Melech Israel. Melecha olam. Hajoshev al kise David. Amen. God bless you. God